Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Een advocaat uit Iran die de steniging van een Iraanse vrouw probeerde te voorkomen... heeft asiel aangevraagd in Noorwegen. De advocaat Mohamed Mostafai was bang dat hij door de Iraanse autoriteiten gearresteerd zou worden. Eind vorige maand vluchtte hij te voet, te paard en per auto naar Turkije. Daar kreeg de advocaat van de Noorse ambassade een visum voor Noorwegen. Hij verwacht dat zijn vrouw en dochter ook naar Noorwegen komen. De cliënte van de advocaat, een weduwe van 43, is veroordeeld tot de doodstraf door steniging. De vrouw zou na de dood van haar man relaties met andere mannen zijn aangegaan, maar zij ontkent dat. Haar veroordeling leidde tot internationale ophef, waarna haar steniging werd uitgesteld. Op de vliegbasis Eindhoven zijn de laatste militairen geland van de taskforce Uruzgan. Afgelopen week is de verantwoordelijkheid voor de Afghaanse provincie overgedragen aan de Amerikanen. Met de terugkeer van de Nederlandse militairen is definitief een einde gekomen aan de opbouwmissie die in 2006 begon. Net als hun voorgangers die terugkeerden uit Afghanistan maakten de militairen eerst een tussenstop op Kreta om een paar dagen bij te komen. Op de vliegbasis Eindhoven werden ze verwelkomd door onder andere de missionair minister van Defensie van Middelkoop. In Oeruzgan zitten nu alleen nog een paar honderd militairen die belast zijn met het terughalen van materieel. In een ziekenhuis in Parijs is de acteur Bruno Kremig overleden... die vooral bekend was door zijn rol van commissaris Maigret. Hij speelde de pijprokende speurder in 54 afleveringen van de Franse tv-serie... die in 1991 begon en liep tot 2005. De Maigret-serie was ook op de Nederlandse televisie te zien. Kremig speelde ook in veel films en toneelstukken. Hij leed al jaren aan kanker. Bruno Kremig is 80 jaar geworden. Het weer. Vannacht kan er lokaal nevel of een enkele mistbank ontstaan. Minimaal liggen rond 13 graden. Komende dag wisselend bewolkt, maar al droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Whatever you want, whatever you need.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 Al haar vast Dan weet inside As the tears of frustration roll down my face Why does love always have to turn